5 uur. Water moeten we het RS Journaal. legers van Zuid-Korea, Japan en de VS gebeuren dat ten noordwesten van de hoofdstad Pyongyang. Waar de Noord-Koreanen eerder proeven hebben gedaan met middellange afstandsraketten. Japan zegt dat deze raket na ongeveer 800 kilometer in de Japanse zee is terechtgekomen. Het is de eerste Noord-Koreaanse raketproef sinds in Zuid-Korea president Moon aan de macht is gekomen. Moon zegt dat hij open staat voor gesprekken met het noorden, maar alleen als Noord-Korea zijn houding verandert. Portugal heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Nederland is elfde geworden. Het ingedogen liedje Amor Pelos Dois van de Portugese Salvador Sobral kreeg 758 punten, 143 meer dan nummer 2 Bulgarije. Ogin kreeg voor het nummer Lights and Shadows 150 punten. De Nederlandse zussen zeggen dat ze voor hoger gingen dan de elfde plek, maar dat ze hopen dat Nederland trots is. Emmanuel Macron begint vandaag als de 25ste president van Frankrijk. De ceremonie van de installatie start vanochtend om 10 uur bij het Élysée, het presidentiële paleis. Vertrekkend president Hollande draagt daar de macht over. Na de overdrachtsceremonie worden er 21 kanonschoten gelost en rijdt Macron een ererondje over de Champs-Élysées. Ook legt hij een krans bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe en ontmoet hij de burgemeester van Parijs bij het stadhuis. Met zijn 39 jaar is Macron de jongste Franse president ooit. Paus Franciscus hoopt op een open gesprek met de Amerikaanse president Trump... als die eind deze maand in het Vaticaan is. Hij is niet van plan Trump de les te lezen over onderwerpen als immigratie. De paus zei eerder wel dat wie een muur wil bouwen om immigranten tegen te houden... geen christen is. Hij doelde op de muur die Trump wil neerzetten langs de Mexicaanse grens. Het weer, vannacht is het droog, zijn er opklaringen. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Overdag geregeld zon, maar af en toe wel een bui, en dan ongeveer 18 graden. Dit. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. met nu de nacht. some pride. As you give to you, as you give to me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 rich aber nicht für dich sondern nur für deinen dealer mit seinem lächelnden gesicht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 I'll mm lay. -hmm.